Het is drie uur even kunnen met het NOS-journaal. Een man uit Maastricht is opnieuw opgepakt voor het stelen van bidprentjes, Herinneringen aan overledenen die worden uitgedeeld bij uitvaarten. De 49-jarige man gaat zo ver dat hij nabestaanden stalkt, bedreigt of mishandelt. Volgens één Limburg zou hij zich dit keer hebben voorgedaan... als vrijwilliger van twee parochies en een zorgcentrum. Zo kwam hij met mensen in contact die net iemand hadden verloren...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 Verder valt op dat zes van de tien rijkste gemeenten in Noord-Brabant liggen. Dat zijn onder meer Oorschot, Hilvarenbeek en Alvekaam. In Rotterdam is het doorsneevermogen het laagst, met 1900 euro. Er wordt niet meer gezocht naar een vermiste veerboot in de Stille Oceaan... melden de autoriteiten van de Kiribati-eilanden. Tweeënhalve week geleden verdween een katamaran... met vermoedelijk meer dan tachtig mensen aan boord, onder wie veel kinderen... De boot was onderweg tussen twee eilanden. Zeven opvarenden zijn gered. Zij dobberden dagen rond in een reddingsboot. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is gaat wel door. De boot was mogelijk al voor vertrek beschadigd. In Florida is de nieuwe raket van het bedrijf SpaceX van Elon Musk gelanceerd. De raket heeft een ruimtecapsule gelanceerd met daarin een rode Tesla. Mogelijk zal de elektrische auto honderden miljoenen jaren in een baan om de zon zweven. SpaceX wil in de toekomst meer lanceringen voor de Amerikaanse overheid uitvoeren. Het weer, het blijft vannacht helder bij min 4 tot min 8. In Limburg kan nog wat sneeuw vallen. Morgen zonnig, droog, weinig wind en dan wordt het ongeveer 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Eveline van Rijswijk. Aandacht. Daar gaan we het over hebben met Stefan van der Stichel, cognitief psycholoog aan de Universiteit Utrecht. en schrijver van het boek Zo werkt Aandacht. En Suzanne Linsen, Zij is regisseur en maker van Focus TV. en maakt een uitzending over dit onderwerp. Hartelijk welkom. Hallo. Suzanne, een, een uitzending over aandacht. Waarom uh, wilden jullie dat zo graag maken? Ja, ik denk dat het gewoon wel iets is wat voor veel mensen speelt. Uh, bedoel, je hebt natuurlijk in het nieuws uh, gaat het over uh, app-ongelukken en dergelijke. Um, en je merkt ook in je omgeving dat mensen het veel hebben over ik heb geen aandacht meer voor uh, de dingen die ik belangrijk vind. Uh, dus dat waren dingen die bij ons uh, bovenkwamen kwamen op de redactievergadering. Yes. Um, dus we dachten ja, daar, daar moeten we iets mee. Ja, en dan, en dan gaat het misschien niet alleen over de vorm van aandacht in de vorm van concentratie. Maar ook wat we wel en niet waarnemen. En dan kom je natuurlijk uit bij Stefan van der Stichel, Die daar onderzoek naar doet. Want wat wij waarnemen, dat gebeurt niet altijd perfect, toch? Nee, je kijkt eigenlijk met je hersenen en niet met je ogen. Mm -hmm. En dat betekent dat je hersenen keuzes inmaken in wat tot je doordringt. En wat je meekrijgt van de wereld om je heen. En dat is niet alles. Je hersenen maken daar een selectie in dat selectiemoment, dat noemen we eigenlijk aandacht. Ja, en dat is wel zo handig, want anders krijg je een heleboel input. Ja, je wil dat eigenlijk helemaal niet. En mensen praten vaak over aandacht als iets wat beperkt is. Maar het is juist enorm efficiënt. Je wil niet alles van de wereld om je heen meekrijgen, zal je heel traag zijn. En dat hoeft ook helemaal niet. Uh, je hoeft niet alles om je heen te verwerken om efficiënt met je omgeving om te kunnen gaan. En kan je een voorbeeld geven van uh, wanneer zo'n aandacht wel erg handig is? Nou ja, stel je voor je bent in een supermarkt... en je alle details die op verpakkingen staan... zou je tot op het diepste verwerken in je brein. Ja, dan ben je heel erg lang bezig. En je, als je op zoek bent naar een, een pak melk... dan hoef je alleen maar in het begin rekening te houden waar de koeling is. En je hoeft niet te weten hoeveel dat pak koekjes voor je neus kost. Ja, uh, en in de tv-uitzending uh, moet presentatrice Elisabeth nogal wat uh, ondergaan. Uh, ze krijgt allerlei lastige taken te verrichten. Wat moet ze zoal doen, uh, Suzanne? Nou, wat we samen met Stefan uh, hebben gedaan, uh, we hebben haar in auto gezet met een eye tracker op. Ja. En dat is een uh, apparaat wat eigenlijk alle oogbewegingen volgt en daarmee ook dus de aandacht. Um, en ondertussen hebben we haar een aantal opdrachten gegeven. Ik zal niet alles gaan verklappen, maar... Um, ja, het, het, het was wel inzichtelijk om te zien wat er eigenlijk gebeurde achter het stuur. Als je zoveel dingen tegelijk tussen zoveel dingen moet schakelen. Ja. En uh, dat, dat, dat was ook wel echt iets wat, uh, wat gebeurde bij Elisabeth. Dat ze echt bij een soort kortsluiting uh, ging ervaren... Ja. En, en die eye trackers, dat is ook wat jij gebruikt in jouw onderzoek, uh, ja, Stefan? Heel veel. Ja, als je wil weten waar de aandacht is, dan is een hele goede manier om dat te doen. is door middel van de eye tracking oogbewegingen meten. Want als je ergens je aandacht op richt, dan maak je er vaak een oogbeweging naartoe. Omdat je dat scherp gedeelte van je netverlies op dat punt wil hebben waar je, je aandacht op gericht is. Dus door iemands oogbewegingen te meten, heb je inzicht in waar iemand zijn aandacht op richt. En. Um, ja, dat wordt steeds makkelijker tegenwoordig om die oogbewegingen te meten. Ja. Dus dat maakt het heel interessant om dat inderdaad in het verkeer te bekijken. En ook bijvoorbeeld als, websites, als mensen websites bezoeken, dan kunnen we kijken waar mensen hun ogen oprichten. Dus we weten tegenwoordig met je waar iemands aandacht is. Ja, en, en in dat verkeer is een mooi gekozen voorbeeld denk ik, want het gaat er ook vaak mis. Hè? Een mooi voorbeeld in je boek Zo werkt de aandacht is dat er in 2014 maar liefst 20 automobilisten tegen een slagboom reden in de Amsterdamse Koentunnel. Ondanks dat er heel duidelijk aangekondigd was uh, dat, er, uh, dat er iets aan de hand was. Uh, hoe werkt dat, Stefan? Waarom uh, missen we dat dan? Ja, we verwachten geen slagbomen op een snelweg. En, nee. En, en aandacht, een van de dingen die aandacht stuurt zijn verwachtingen. Uh, dingen die je eerder hebt meegemaakt als je, als je in je keuken komt. En, je, en het is jouw keuken en dan weet je precies waar de objecten liggen. En dan gaat je aandacht eigenlijk precies naar de juiste plekken toe... zodat je efficiënt uh, je aandacht kunt sturen. En op een weg richt je je aandacht ook op bepaalde zaken, maar niet op stilstaande objecten. En als jij dus denkt met een slagboom mensen tegen te kunnen houden, heb je het mis. Ja, 99,99% van ,99 de gevallen gaat natuurlijk goed. Mm -hmm. Maar je, je, wat je waarneming wordt heel erg gekleurd door wat je verwacht aan te treffen. En wij verwachten in Nederland geen slagbomen. Nee. En hoe opvallend ze ook maken, er is altijd wel iemand die... Ja, dat zo erg niet verwacht... dat hij zelf die slagboom recht voor zijn neus niet opmerkt. Ja, en uh, een mooi voorbeeld daarvan... Uh, van die selectieve aandacht... is in het wereldberoemde Gorilla-filmpje. Ja. Uh, uh, wat gebeurt daarin voor de mensen die dat niet kennen? Ja, er zijn wel heel blij mee met dat soort filmpjes. Want dat zijn als het ware een soort uh, triomfen voor ons vakgebied. En dat geeft, maakt mensen zo erg duidelijk... waarom het belangrijk is wat we, wat, wat, wat we onderzoeken. En in het filmpje zie je twee teams basketballen... en een bal overgooien. En de taak van de kijker is eigenlijk te achterhalen... hoe vaak er wordt overgegooid... Op dat moment komt er een gorilla op het podium... en die klopt wat zachtjes op zijn borst en loopt volgens het beeld weer uit. En achteraf wordt dan gevraagd aan de mensen wie heeft de gorilla gezien? En dan blijkt dat het middendeel van de proefpersonen die gorilla niet opmerkt... omdat ze bezig waren met de basketballers uh, in, de, in de gaten te houden. En uh, Mensen schrikken dan al erg, maar dat vind ik dan weer een voorbeeld... waarbij hij zou zien hoe efficiënt het is. Want ja, het is jouw taak helemaal niet om die gorilla in de gaten te houden. Dus uh, je, je brein maakt het keuze om een aandacht te richten op de informatie die voor jou belangrijk is. Ja, dus het is eigenlijk een combinatie... we hebben wel gezien van, van verwachtingen... maar ook ja. een focus op, op een bepaald iets. Um, maar er is ook een nieuw... gorilla filmpje in omloop. Ja, die is, die is een beetje spannend om te doen... maar ik gebruik hem wel eens. Want, ja. Omdat hij zo bekend is... Um, Weet iedereen al, er komt zo'n ja. gorilla. En wat je dan kunt laten doen, is je kan de achtergrond uh, kun je laten veranderen heel erg langzaam. Dus mm -hmm. dan heb je een soort rood doek en op het doek wordt langzaam zwart. En mensen gaan natuurlijk, ja, nou dan komt die gorilla en la. En dan achteraf, wie heeft de gorilla gezien? Dan gaan alle vingers omhoog. Ja. En volgens stel je de vraag, heeft iemand iets anders opgemerkt? En dan blijft het vaak heel erg stil. Omdat dan juist de aandacht op de gorilla gericht is. Je kan niet twee dingen tegelijkertijd. Hè? Je, kan, je houdt of de basketbal in de gaten, of de gorilla, of je kijkt naar de achtergrond. Je aandacht kan niet op meerdere plekken tegelijkertijd zijn. Dus uh, multitasken kunnen we eigenlijk helemaal niet? Het, um, als je multitasken verstaat onder twee taken die allebei aandacht vereisen... Mm -hmm kan dat niet. Je kan wel lopen en praten tegelijkertijd, omdat lopen vereist meestal geen aandacht. Mm -hmm. uh, maar op het moment dat je taken gaat doen die allebei aandacht vereisen, dan ben je eigenlijk aan het wisselen en doe je ze niet tegelijkertijd. En dat wisselen, dat gaat eigenlijk altijd gepaard met kosten en fouten. Dus nee, we kunnen niet twee dingen tegelijkertijd die aandacht vereisen... zonder dat dat gepaard gaat met kosten. Mm -hmm. En uh, onderschatten mensen ook uh, hoeveel ze zien wat ze zien... als je met die uittrekkers aan de slag gaat... en uh, uh, aan mensen vraagt van wat zie je? Uh, ja, dat, dat zullen denk ik de kijkers ook wel in de uitzending zien... dat, dat je... Het heel erg beperkt is waar je aandacht op gericht is. Als je eruit gaat dat de ogen dat meten. En daarom zijn je beelden ook zo inzichtelijk. Als je kijkt wat er daadwerkelijk op je netvlies valt. Van elk moment in de tijd is dat maar heel erg beperkt. En we hebben net al even gerefereerd aan het aantal ongelukken. Dat het toenemen is door middel van toch grotendeels beïnvloed door het gebruik van mobiele telefoon. Denk ik wel dat dat daar mede door veroorzaakt wordt. Er zijn veel ongelukken bekend die echt veroorzaakt zijn door de mobiele telefoon. Dat mensen denken ja het kan wel leven. Maar je ogen zijn secondenlang van de weg en ik denk dat dan mensen even onderschatten wat er dan kan gebeuren. Ja, we denken dat we het kunnen en dat valt vies tegen. Dat valt vies tegen, ja. Suzanne, een, een voorbeeld van, uh, van aandacht, of eigenlijk het, het, ja, waarbij je aandacht kapot is, uh, zit ook in de uitzending. Ik kan me voorstellen dat dat misschien een, een verrassende conclusie was. Um, en dan hebben we het over visueel neglect. Kan je uitleggen wat dat is? Um, <laughs> Stefan kan nog beter uitleggen, denk ik. Maar. Uh, ja, het is een stoornis waarbij, uh, uh, de, de, de, het, het ontstaat eigenlijk na een herseninfarct, waarbij een gedeelte van de hersenen um, is, uh, uh, pff, nou, aangetast zou ik zeggen, maar nou kapot, um, ja, kapot is ja. eigenlijk, uh, waardoor je een deel van de wereld niet meer waarneemt. Maar het zit dus niet in de ogen. Want uh, eigenlijk verwerken de, de ogen verwerken nog prima alle prikkels. En ook de, de visuele schors in de hersenen verwerkt die prikkels ook. Maar het gedeelte dat eigenlijk een soort van chocola moet maken van wat er binnenkomt dat uh, functioneert voor een deel niet meer. Zeg ik het goed, Devan? Ja, het is een aandachtsprobleem. Hè, ja. Maar het is maar voor de helft van de wereld. Je zei voor een gedeelte inderdaad. En het is een heel apart gedeelte. Als je bijvoorbeeld in de rechter... De hersenen bestaan uit twee gedeelten. Als je in de rechterhersenhelft een stoornis hebt... dan verplaats je je aandacht niet naar links. En als je in de linkerkant gedeelte van je hersenen hebt... verplaats je je aandacht niet meer naar rechts. En dat laat ons zien eigenlijk heel erg uitvergroot... wat het betekent als je ergens geen aandacht voor hebt. Ja, ik vond het gewoon een ontzettende eye-opener dat... Uh, dat er dus een gedeelte in de hersenen is... dat nog een soort van zorgt dat je ergens bewust van wordt. Dat je dus echt een soort aandachtsdeel in de hersenen hebt. Dat, ik denk dat ja. heel veel mensen zich dat niet beseffen. Dat, uh, ja, en die patiënten maken dat heel erg duidelijk. En hoe uitzicht dat? Wat gebeurt er met die patiënten? Um, nou, een van de voorbeelden, wat er bijvoorbeeld gebeurt is... als, ze, als je ze vraagt om een klok te tekenen... Uh -huh. dan zullen zij uh, uh, in een cirkeltje zullen zij, uh, de cijfertjes 1 tot en met 12 plaatsen. Uh -huh. Maar dat doen ze dan maar aan één helft. Dus ze weten wel dat er 12 cijfertjes in die klok moeten. Dat ja. is een soort parate kennis die ze nog gewoon hebben. Maar omdat het is ook een soort stoornis... Uh, waar hun hele ruimtelijke besef is gewoon aangetast. Waardoor ze dus niet uh, snappen van. Nee, ik moet dat helemaal soort van rondmaken. Uh, het is gewoon een hele bizarre, Oliver Seks-achtige aandoening. Ik, ik vind het echt ontzettend fascinerend. Ja, maar. dus er zitten twaalf cijfers tot aan de zes eigenlijk. Worden erop geschreven? Nee, twaalf, um, maar dan alleen maar in één helft. Ja, dus, dus de één helft tot waar je eigenlijk ja, de zes precies, zou zeggen? Ja, ook dacht je dat je zes de... cijfertjes. Nee, ja, klopt. Ja. ja. En, en uh, er zit dus ook iemand in de uitzending die dat heeft. Ja. Wie is dat? Uh, dat is Henk Lindeman. Die heeft daar ook een boek over geschreven. Uh -huh. En um, hij heeft uh, op zijn 38e dat infarct gekregen. Dat was in 1993 al. En hij is nu 61. En hij heeft er heel goed mee leren leven. Um, ondanks dat hij echt... Een Wijs groot gat in zijn hoofd had eigenlijk. Hij is twee jaar geleden nog een scan gemaakt van zijn hersenen. En daar zie je echt een soort van een hele, gewoon gapend zwart gat. En die, uh, diegene die, uh, die, die die hersenfoto heeft gemaakt, die zei ook: van Ongelooflijk dat jij nog zo lang daarmee hebt kunnen functioneren. Want uh, ja, dat is best wel bijzonder. Maar hij heeft dus heel erg toch leren compenseren voor dat gedeelte van de wereld dat hij niet. Uh, Waarneemt. Ja, waarnemen is dus niet het goede wat zijn hersenen ervan maken. Ja, precies. Ja. Ja. En Stefan, wat uh, leert dat jou als cognitief psycholoog? Uh, iemand met zo'n aandoening over hoe normale mensen... Uh, mensen zonder die aandoening functioneren. Kun je daar wat van leren? Ja, heel veel. Uh, het laat ons zien dat waar je uh, geen aandacht voor hebt... dat is er ook niet voor jou. Je hebt echt aandacht nodig om van iets bewust te worden. te realiseren dat iets er is. En deze mensen hebben geen aandacht voor de helft van hun wereld. En nou ja, het is heel erg moeilijk om te realiseren... maar het is heel moeilijk om mensen daarvan dus te overtuigen... Dat, die, dat er een gedeelte van de wereld is die ze missen... en waar ze wel een aandacht naartoe kunnen sturen. Het gaat vaak heel langzaam. Uh, maar op een gegeven moment kunnen ze het wel en leren ze daarmee omgaan... en leren ze eigenlijk weer om de aandacht te, die kant op te verplaatsen. Maar het laat ons zien dat als je, dat je echt aandacht nodig hebt... om ergens bewust van te worden... en um, dat is toch wel inderdaad een eye-opener zoals jij het noemde. Want je hebt toch het idee dat die wereld om je heen... dat je die volledig ervaart... Uh, maar dat is niet zo. Nee. Het is maar heel beperkt wat je eigenlijk meekrijgt van de wereld. We praten zo verder, maar we gaan eerst even naar de muziek. De de la noche en La Habana. Ik Remedio e infalible. Praat met psycholoog Stefan van der Stigel en met regisseur Suzanne Linsen van Focus TV. En zij maakten een uitzending over aandacht. Nou, als je aan aandacht denkt, dan denk je denk ik ook meteen aan iets trekt de aandacht. Dat kan misschien een goed lijf zijn, mooie billen, een goed gezicht. Dat kan ook ontzettend afleiden. Maar wil het feit dat je ernaar kijkt, ook zeggen dat je daar aandacht voor hebt, Stefan? Ja, als je ergens naar kijkt, betekent het ook dat je er aandacht voor hebt in eerste instantie. Dus hè, wat ik, wat misschien, waar, we, waar we het voor de muziek al over hadden, als je, ergens je als je ergens je aandacht naartoe verplaatst, dan gaat ook heel vaak het oog naartoe. Het betekent niet zo dat als het oog wat langer stil staat, dat dat ook is waar aandacht is. We kunnen ook onze aandacht verplaatsen zonder dat we er een oogbeweging naartoe naar maken. Dus ik kan jou recht aankijken en toch met mijn aandacht ergens anders zijn. Ja, dat hoop dus, ik. Niet op dit moment. Nee, dat is nu ook niet zo. Maar het is wel zo dat als je per feestje staat en je staat met iemand te praten en die je eigenlijk niet zo interessant vindt, en tegelijkertijd gebeurt er iets om je heen wat je wel interessant vindt, dan is het vaak een beetje onbeleefd om dan met je ogen daar naartoe te gaan. Want mensen zijn heel erg bewust waar iemand met zijn ogen is. Wij weten van onze spreker, van beginnen met wie we spreken, heel goed Waar diegene naar kijkt. Daar zijn yeah. we heel, heel gefocust op. Uh, maar dat betekent niet dat die aandacht van diegene daar ook is. We kunnen onze aandacht verplaatsen zonder de ogen te verplaatsen. Dus die schaal met bitterballen zie je ja. dan in je ooghoek al voorbij? Ja, je kan gewoon iemand aankijken en een schaam met bitterballen volgen, inderdaad. Ja. Dus die oogbewegingen vertellen ons veel, maar niet alles. Gelukkig maar. Je hebt nog een beetje privé in je aandacht, zeg maar. En Suzanne, in de uitzending uh, ondergaat Diederik uh, ook een scan van de hersenen. Uh, waarom? Wat, uh, wat is het idee erachter? Ja, we, we willen dus inderdaad, die, die ja, Stefan noemt het, een, de spotlight van aandacht. Uh, die je dus kunt verplaatsen zonder dat je je ogen verplaatst. Die willen we aan het werk zien. We willen echt in het brein van Diederik kijken van, kunnen we die aandacht uh, meten. Mm -hmm. Uh, dus hij krijgt uh, een EEG-badmuts op met allemaal elektroden. En um, uh, ja, uh, hij krijgt een taakje waarbij hij zijn ogen stil moet houden... maar die zijn aandacht dus moet uh, richten op een bepaald punt. En vervolgens gaat de, de, de wetenschapper, Chris Olivers, een collega van... Uh, Stefan, die um, gaat eigenlijk op basis van de hersenactiviteit van Diederik... voorspellen waar Diederik zijn ogen op heeft gericht. Dus een okay. soort... Uh, aandacht je. Uh, sorry, ja, zijn aandacht opgericht. Ja, ja dus het is een leuk, uh, leuk een beetje mindf uh, mindfuck-achtig element in de uitleg. <lacht> maar het is wel, wel gaaf. Dat, uh, ja. dat je dus eigenlijk de aandacht kan bespieden. Precies. Ja. En dan denkt Diederik misschien dat hij ergens aandacht voor heeft... maar dan blijkt dat het anders is... Kan ik dat ook zo uh, interpreteren? Uh, nee, nee, nee. Diederik, hij kan gewoon echt kijken waar Diederik zijn aandacht op richt. Ja, dus, uh, Terwijl Diederik misschien zelf daar achteraf over zou zeggen: van nou, ik had hier aandacht voor. Uh, nou, hij, ze kijken dus of dat klopt. Dus ja. Diederik heeft van tevoren besloten waar hij het op richt. Ja, heeft hij op een papiertje geschreven. Oké. Okay. En dan gaan ze kijken van. Uh, of dat ook echt dat lijkt hij Dat kan seskelen. voorspellen. Ja, oké. Ja. Okay. ja. Um, als we weten waar onze aandacht naar uitgaat, dan kunnen we die aandacht natuurlijk ook heel mooi sturen. En dan uh, denk ik meteen aan de uh, uh, die natuurlijk me altijd graag willen weten waar wij naar kijken en waar onze aandacht uh, naar uitgaat. Um, Stefan, uh, hoe gebruiken die aandachtstrekkers of aandachtarchitecten, zoals jij ze noemt, uh, die kennis over aandacht? Ja, heel efficiënt. Um, we willen dat... Om, om efficiënt met de omgeving om te kunnen gaan is het handig dat bijvoorbeeld hele opvallende elementen, objecten, informatie in je omgeving automatisch de aandacht trekt. Dat wil je. We zitten rustig te praten in deze studio, maar als er nu iemand binnenkomt storen, dan wil je dat je aandacht als een reflex er automatisch naartoe gaat. Nou, die capaciteit wil je niet verliezen, die hebben we als mensen nodig um, om veilig te zijn. Maar dat betekent niet dat alles wat opvallend is in onze omgeving ook onze aandacht naartoe moet. En eigenlijk, het is nu zo dat degene die de beste prikkel aanbiedt in je omgeving... op dit moment de aandacht wint. En reclamemakers zijn dus heel erg geïnteresseerd... en mensen die informatie willen overbrengen... heel erg geïnteresseerd in wat trekt de aandacht. En ik vind dat het, als je naar sport kijkt... vind ik dat het wel interessant om te kijken... waarom die reclame, deze reclame nou ineens de aandacht trekt. Wat zorgt ervoor... Dat vind ik natuurlijk als wetenschapper wel interessant. Waarom, waarom kijk ik nu ineens niet meer naar het voetbal? Maar is mijn aandacht gericht op dit reclamebord? Wat is daar nou zo bijzonder aan het yeah. Nou, Je ziet dat dingen die heel erg opvallend zijn qua kleur, en vorm en oriëntatie, dat die automatisch de aandacht trekken. Mm -hmm. Maar ook dingen die erg passen waar jij op dat moment mee bezig bent. Iedereen kent wel de situatie dat je een nieuwe auto gekocht hebt. En je ziet hem nooit rijden. En ineens zie je hem overal. Eigenlijk automatisch. Nou, waar het hoofd vol van is, dat is eigenlijk wat de aandacht trekt. Hè. Denk aan rood. En je ziet alles wat rood is, zal automatisch de aandacht trekken. Dus je moet weten waar de ander mee bezig is... en wat de ander belangrijk vindt om uh, aan zijn aandacht te kunnen trekken... en om die reflex waar we het net over hadden, om die uit te kunnen lokken. En iedereen kent natuurlijk wel de grote billboards op stations en langs, uh, en, en, en langs wegen. En die zijn natuurlijk heel erg gericht om zo opvallend mogelijk te zijn... En, ja, en die zullen als reflex de aandacht trekken. Soms is dat handig. Dus in een in, in situatie waarin het misschien onveilig is. In andere situaties is dat juist niet handig. En moeten we eigenlijk onze omgeving zo inrichten. Dat we die prikkels zoveel mogelijk Ja, Suzanne, in de uitzending hebben jullie ook een goochelaar opgenomen. Want dat is natuurlijk iemand die bij uitstek ervoor zorgt dat je afgeleid bent. En dat jouw aandacht vooral niet uitgaat naar wat er gebeurt. Wat gebeurt er in de uitzending? Nou ja, wat, wat wel heel leuk is, is dat het heel duidelijk wordt dat hij eigenlijk steeds probeert om een, een, eigenlijk een kleine handeling die hij verricht te, te verdoezelen met een grote handeling met zijn andere hand bijvoorbeeld. Of, of heel, weet ik veel, een van andere grootse beweging maakt of even de hand op de schouder van ik legt. En ondertussen doet hij dan heel subtiel zo even iets anders. Dus hij is gewoon meester in het sturen van, van die aandacht. En dat, dat is wel heel leuk. Dat hij eigenlijk bijna een soort wetenschapper is. Maar if, dat, tenminste, nou oké. Okay. <laughs> Niet dat ik jou vak wil. De, nee. Uh, ja, nee, Wij, wij, wij, wij hij, vinden de goochelen ontzettend interessant. Hij bestudeert ja. dat ja. helemaal natuurlijk. Van Hoe misleid ik precies die aandacht? En dat, uh, Zij weten eigenlijk al... Zeg maar, dit soort trucs die wij dan in het lab kunnen onderzoeken. Veel experimenten zijn ook altijd wel geïnspireerd door goochelaars. Om te denken, hey, wat voor truc halen ze eruit? Dat is natuurlijk een soort traditie die zich onder de loop van de eeuwen ontwikkeld heeft. En daar zitten hele mooie dingen in die wij dan met wetenschap kunnen verklaren. Maar je ziet ook dat in Amerika. Is een theorie die je te danken hebt aan een goochelaar? Nou ja, een van de dingen is inderdaad een, een grote verandering verhult. Een kleine verandering, hè, waar ze het over gesproken had. Dus inderdaad, je kan niet elke prikkel trekken de aandacht. Het is een strijd tussen de prikkels. En als jij een hele grote prikkel aanbiedt... dan kun je iets anders, een kleine prikkel, kun je daarmee onderdrukken. Dus wat betreft zijn er dingen die ja die, die ons kunnen inspireren om te laten zien dat wij in het labbus studeren, in de werkelijkheid ook echt zo werken. En als je vlinge vlucht bent, je dat soort trucs kunt toepassen. Er zijn ook wetenschappelijke artikelen geschreven met goochelaars en wetenschappers samen. Science of magic. Dat is een enorm vakgebied, wat ontzettend interessant is. Is er ook een, een, een journal van? Is er een tijdschrift over nee, goochelen? Nee, nee, en, nee, nee niet, niet, niet, niet zover ik weet. En die artikelen verschijnen gewoon in onze aandachtsjournals. zeg yeah. maar en, uh, en vooral op congressen is dat hartstikke interessant. Het is vaak het avondprogramma dat goochelaar even trucjes komen laten zien. ja Wij willen soms ook even wat uh. leuks. Hebben op zo'n congres. Ja, dus dan, dan ik. nodigen wij een uit, eruit vinden we leuk. Het is hartstikke goede PR voor je vakgebied. Ja, hè? absoluut. Ja, en mindfuck, uh, mindfuck en dat soort zaken zijn echt goede PR. Absoluut. Ja. Ja. En uh, nou ja, die, die aflevering, uh, Suzanne, je noemde al, uh, hebben jullie gemaakt omdat nou, we worden allemaal afgeleid. En uh, hoe werkt onze aandacht? Dus de vraag is eigenlijk ook natuurlijk: uh, ja, zijn er nog tips? Want uh, we weten nu dat we dat we afgeleid worden dat we ook een heel prachtig aandachtssysteem hebben waarbij we selecteren. Uh, en onze focus om uh, de naam van het radioprogramma even te noemen, ergens op richten. Uh, hoe kan het beter? Hoe kunnen we ons beter focussen? Ja, Um, nou, voor een gedeelte wil je dus zoveel mogelijk prikkels... die echt irrelevant zijn, zoveel mogelijk uitsluiten. Dus als je ja. wil concentreren... misschien zijn er nu mensen s'nachts uh, aan het schrijven en dat soort dingen... en willen ze na de, deze uitzending doorschrijven en doorwerken... Ja. dan is het misschien handig om die prikkels zoveel mogelijk uit te sluiten. En ervoor te zorgen dat je niet afgeleid wordt. Maar je kunt je ook niet oneindig concentreren. Dus je moet bij jezelf te raden gaan over... oké, okay, ik wil me nu even concentreren, ik wil nu focus. Um, maar op het moment dat die focus klaar is... Dan moet je weer even iets anders gaan doen. En dan moet je, dan moet je wisselen tussen, tussen taken. Jij kiest er ook voor om na een periode... na dit gesprek muziek aan te zetten. Dit gesprek, als je dit een uur zouden volhouden... dat kun je van mij niet verwachten. En van de luisteraar ook niet. Dus je hebt eigenlijk met elkaar een afspraak... als je informatie wil overbrengen... dat de een de best gaat doen om de aandacht van de luisteraar vast te houden. want de luisteraar eigenlijk ook zijn best gaat doen... om aandacht te geven aan het programma. En dat is een spel. En wij moeten het gesprek zo interessant mogelijk maken. Zodat mensen niet denken aan wegzeppen naar een andere zender. Precies. En de luisteraar moet zijn best doen om zoveel mogelijk prikkels... die hem of haar kunnen afleiden, zoveel mogelijk weg te leggen. Dat is, dat is het spel wat we eigenlijk nu aan het spelen zijn. Ja. Suzanne, is de redactie uh, na deze aflevering nooit meer hetzelfde? Hebben jullie er ook iets van opgestoken? Um, ja, ik merkte wel... ja Tijdens het maken merkte ik ook alweer van... Ja, ik moet echt me focussen. En is bijvoorbeeld ook, je moet dan alweer eigenlijk... meer met een nieuwe uitzending aan de slag. En dat ik gewoon dacht van, nee, nee, nee. <lacht> maar wat ik ook wel een, een eye-opener vond... dat heeft de uitzending niet gehaald. Maar dat jij zei... het uh, is dus natuurlijk nu heel veel van... iedereen gaat aan mindfulness doen en... Yeah. Um, ja, er zijn heel veel... Focus op de rozijn. Ja, precies. Uh, maar dat Stefan zei van ja, nou ja, je kan net zo goed ook gewoon een boek lezen. Als je maar gewoon je op één ding richt en niet het hele tijd staat voor al die verschillende prikkels. Toch, Stefan? Ja, aandacht moet je, is, is een soort spier. Die moet je onderhouden. En we weten inderdaad uit de literatuur dat mindfulness bijvoorbeeld een, hele goede, een heel goed effect heeft op je concentratie. Maar niet omdat er nou iets heel bijzonders aan is, maar het is gewoon een hele goede aandachtsoefening. En je kan ook een boek gaan lezen. Als je maar iets doet waarbij je regelmatig je concentratie... je aandacht lange tijd vasthoudt... en even niet om een paar minuten je mobieltje erbij pakken... maar dat je leert weer te concentreren. Er is niks mis met onze concentratie... want we kunnen het altijd weer terugkrijgen. En alle drama verhalen over dat mensen zich niet kunnen concentreren... daar geloof ik niet zo in. Ja, er zijn mensen die zich misschien even wat minder goed kunnen concentreren... maar het kan altijd weer terugkrijgen. Het brein is niet zo snel qua evolutie... dat we nu ineens kinderen opgroeien... die zich nooit meer kunnen concentreren door de mobieltjes... Volgens mij is dat allemaal een beetje overdreven. En er is ook geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Maar ja, richt jezelf regelmatig zo langere tijd op één ding. En ja, wees zuinig op je aandacht. Dank jullie wel. Uh, Stefan en Suzanne. dank voor jullie komst. Morgenavond, donderdag 8 februari, is de uitzending van Focus TV over aandacht te zien op NPO 2 om vijf voor half tien.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 Waarom is het zo moeilijk om wat we proeven en ruiken uit te drukken in woorden? En zijn koffie-experts bijvoorbeeld beter in dan wijnkenners? Kun je geuren en smaken ook beter onthouden als je ze beter kunt beschrijven? Promovendus Ilja Kroijmans zocht naar antwoorden op deze vragen... tijdens zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Welkom, Ilja. Dankjewel. Uh, ik zat te denken, hè, en het Nederlands heeft volgens mij... helemaal niet zo heel veel woorden uh, om geur te beschrijven. Hè. iets kan ruiken naar appel of citroen of uh, naar urine, als je pech hebt. Uh, Klopt, maar dat zijn ja. eigenlijk allemaal dingen waar de geur vandaan komt. En jij zegt het ook in je proefschrift, dat het Nederlands maar weinig woorden woorden voor geur kent. Ja, dus het is eigenlijk maar één echt woord voor geuren uh, waarbij je een, een kwaliteit uh, beschrijft van een geur. Dat is muf. Muf. Muf. Vind je het in deze studio muf ruiken? Nee, het ruikt hier eigenlijk uh, best nieuw. Oké. Okay, ja. yeah. Dus... Uh, um, ja, maar dat is eigenlijk het enige woord waarmee je echt abstract geuren kunt beschrijven in het Nederlands. En je hebt natuurlijk ook nog geurend of uh, dat iets een geur heeft. Uh, of dat iets geen geur heeft natuurlijk. Ja. Uh, of aromatisch. Maar dat zijn eigenlijk woorden waarbij je aangeeft dat iets ruikt. Maar niet hoe het, niet het, hoe het ruikt. Het ruikt. Ja. Ja. En is het Nederlands hierin uniek? Uh, nee, het Nederlands is daarin helemaal niet uniek. Uh, sterker nog, de meeste westerse talen die, uh, ja, die hebben eigenlijk geen woorden voor geuren. Oké, okay, en, en, en hoe komt dat? Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, uh, dat weten we eigenlijk niet. Dus uh, wat we wel weten is dat er uh, in uh, bepaalde culturen... Uh, bepaalde talen, er zijn wel woorden voor geuren. Ja. Zoals wij bijvoorbeeld geur, uh, woorden hebben voor kleuren. Ja. Dus, uh, en ik las dat, uh, dat collega's van jou... Uh, in jouw vakgroep van de Radboud Universiteit ontdekten... dat er rondtrekkende jagerverzamelaars zijn... in het grensgebied tussen Thailand en Maleisië. En die kunnen veel makkelijker over geuren... Ja, praten. klopt. Ja, dus er zijn, uh, Hoeveel hadden zij je? Hoeveel woorden? Uh, ja, dus dat ligt een beetje aan de, aan de taal waar je het over hebt. Want er zijn een aantal talen van uh, jagen verzamelaars, inderdaad, uh, op het Maleisische schiereiland. En uh, ja, die hebben een stuk of twaalf uh, tot vijftien uh, abstracte woorden om, uh, om geuren te beschrijven. Ja. Kan je er eentje noemen? Uh, ja, ik heb, uh, ik heb wel wat uh, meegenomen. Ik weet natuurlijk niet precies uh, of ik het goed uitspreek. Want, ja. uh, uh, ik spreek de taal zelf niet. Nee. Uh, maar een voorbeeld is uh, uh, peous. En pe dat is. Ja? En dat is de geur van, uh, van oude. Um, uh, ja old dwellings. Dus uh, oude huizen, oude kamers. Een um, um, ja, beetje. Een beetje. Een beetje. Ja, een beetje. Een beetje muff misschien wel. Ja. ja. Dus ze hebben ook een muff. Ze hebben ook een muff. Maar ja. ze hebben nog elf andere woorden. Ja. Dus, uh, kan je daar nog een voorbeeld van geven? Um, nou, bijvoorbeeld. Lutput. Uh, dat is uh, de geur van verschillende bloemen, van parfum, uh, maar ook van de uh, Bearcat, dat is een, uh, een steenmarter. Uh, en die schijnt volgens Wikipedia de geur te hebben van popcorn. Van popcorn, ja. ja. ja. Maar waar, waarom hebben ze deze namen daarvoor? Um, ja, dat, dat weten we dus niet. Maar het lijkt er iets te maken uh, mee te hebben dat uh, er in hun cultuur een hele belangrijke uh, rol is weggelegd voor, uh, voor geuren. Dus um, ja, zoals wij heel veel beters, bezig zijn met uh, audiovisuele dingen. Dus met uh, wat we zien en wat we horen. Zijn zij ook heel veel bezig met, uh, met wat ze ruiken. De en, hele dag door. En dat heeft dat ook met hun manier van leven nog iets te maken? Dat zij als jagerverzamelaars ja, leven? Ja, dus in een heel recent onderzoek van uh, Asfa Majid en uh, Nicole Krusp uh, mm -hmm. Is uh, blijkt dat... Um, ja, ze hebben eigenlijk twee volken vergeleken die heel dicht bij elkaar wonen. En die spreken ook soortgelijke talen. En ze, ze hebben zelfs ook in beide talen hebben ze abstracte woorden voor geuren, een stuk of twaalf. Mm -hmm. uh, maar het ene uh, volk zijn, uh, die leven als, uh, als boeren, als tuinbouwers eigenlijk. En het andere volk leeft als jagenverzamelaars. Uh, dus dat was eigenlijk het enige verschil tussen die twee uh, uh, culturen. En alleen de jagenverzamelaars waren echt goed in het benoemen van uh, geuren. Dus het lijkt er niet eens mee te maken te hebben... of je de woorden hebt voor, om uh, geuren te benoemen... maar veel meer of je ze uh, ja, heel vaak gebruikt... en of je, de, of je ze echt nodig hebt. En, ja. en dat is een ontdekking eigenlijk uh, van, van recente tijd. Dat is een hele recente uh, ja. ontdekking, ja. En, en, en zijn we nu heel anders gaan denken over, uh, over talen en geur daardoor? Nou, ik denk dat het wel uh, veel invloed heeft, dit, uh, dit onderzoek. Dus uh, uh, we dachten altijd dat geur ja, eigenlijk niet zo belangrijk is... en uh, dat we ja Darwin dacht bijvoorbeeld... Uh, dat we sinds dat we op twee benen staan, uh, dat we eigenlijk niks meer met geur doen. Uh, je ziet het ook terug in de theorie van Freud bijvoorbeeld. Uh, die die, uh, uh, ja, die linkt uh, de neus aan de kindertijd. Mm -hmm. uh, maar volwassenen hebben er eigenlijk verder niks meer mee te doen. Um, maar hieruit blijkt dat, uh, ja, dat het eigenlijk in onze cultuur niet zo belangrijk is. En dat we daarom niet... Uh, niet over geuren praten. Uh, maar als je kijkt naar producten in de supermarkt bijvoorbeeld. Ze hebben allemaal wel een geur. En ze hebben allemaal een hele afgemeten geur ook. Ja. Dus geur is wel degelijk heel belangrijk voor ons. Dus we krijgen een herwaardering misschien van de geur. Ja, misschien ja. wel. Ja. En jouw eigen onderzoek uh, heeft te maken hè, met het vermogen om, om geuren te kunnen beschrijven. Uh, maar ook het vermogen om smaken te kunnen beschrijven. Ja. Is dat een beetje hetzelfde verhaal? De woorden die wij voor geur hebben en de woorden die we voor smaken gebruiken? Um, ja, dus wij, de, wij hebben dus geen woorden voor geuren. Uh, en ook niet echt voor smaken. We hebben een aantal, uh, ja, wel een aantal woorden voor smaken. Uh, zoet, zuur, zout, bitter. Precies, dat is dus toch hartig. vijf keer meer dan de Ja, ja precies. Um, maar zelfs als je dan vraagt uh, ja, iemand aan iemand... gewoon een, uh, een, een willekeurige voorbijganger zeg maar... om te beschrijven wat hij proeft... Uh, dan, ja, dan uh, uh, zegt hij niet altijd hetzelfde. Dus dan, uh, en dan heb je nog kans dat hij het verkeerde zegt ook. Dus het is niet heel consistent. Nee, het is helemaal niet consistent. Ja. Um, en dus weer, hiervoor geldt ook dat we een gebrek aan woorden hebben. Zowel bij geur als precies. bij, bij ja. smaken. Um, maar ook daar zijn er weer uitzonderingen op de regel. Ja, inderdaad. Want we hebben ook een aantal stammen, las ik, uh, waarin nou ja, mensen beter zijn. En uh, dat is de exotische stam van de wijnkenner <laughs> en de koffiekenner. En ja, die kunnen precies. dat toch net even wat beter, die smaken, beschrijven. Geur- en smaak experts inderdaad. Dat ja. zijn eigenlijk... Uh, uh, ja groepen mensen in Nederland die ook heel veel met geuren en smaken bezig zijn elke dag uh, proeven ze en ruiken ze ja yeah. uh, en met name wijnexperts zijn ook heel veel bezig met het beschrijven van uh, geuren en smaken dus uh, ja uh, misschien heb je het wel eens uh, een wijnreview gelezen van bijvoorbeeld een wijnjournalist en dan uh, uh, ja, dan zie je dat ze heel veel bloemrijk taalgebruik hebben. En het lijkt er echt op alsof ze ja, beter zijn... in het beschrijven van uh, de geur en smaak van wijn. En, en, en wat staat er zoal in, uh, in dat soort beschrijvingen die jij ontzocht um, hebt? Nou, de, een van de meer exotische beschrijvingen die ik heb gelezen... Zijn, is bijvoorbeeld een, uh, een witte wijn die uh, ruikt naar opwaaiende zomerjurkjes. Opwaaiende zomerjurkjes? Opwaaiende zomerjurkjes of uh, badahari. Uh, voor een rode wijn. Oké. Okay. Uh, dat zijn, uh, zijn geurbeschrijvingen, uh, smaakbeschrijvingen voor, uh, voor wijn die je uh, ja, soms ziet. En, maar dan zou je ook kunnen zeggen dat zijn, dat zijn een soort fantastische een soort kletskousen. Ja, die uh, heel bloemrijk spreken over, over die wijn. Ja, dat, uh, dat dacht ik ook. Uh, dus dat was ook een van, mijn, uh, um, van de uitgangspunten van het onderzoek wat ik zelf heb gedaan. Ja. Uh, ik dacht, ja, misschien is het wel gewoon een of andere poëtische uh, exercitie. of een, uh, uh, ja, een soort literair werk eigenlijk, hoe je dat moet beschouwen. Mm -hmm. uh, maar het blijkt dat ze echt informatief zijn, die, uh, die wijnreviews. Dus je kunt. Uh, op basis van een review alleen... een computer laten voorspellen welke wijn er beschreven wordt... zonder dat er bekend is welke druivensoort het bijvoorbeeld is... of welke kleur het is. Ja, want, want één stap terug, jij las al die reviews... en je dacht, wat, wat moet ik hiermee? Hoe ga ik dat onderzoeken? Ja. Uh, en hoe heb je dat toen onderzocht? Uh, nou, we hebben een uh, uh, corpus samengesteld... Uh, dus een uh, grote database eigenlijk van uh, 70.000 reviews. Mm -hmm. uh, en die hebben we in een computer gestopt. En vervolgens hebben we de computer getraind. Op basis van uh, een klein deel van die uh, reviews. Uh, en hebben we nieuwe reviews uh, aan de computer gegeven. Uh, en dan hebben we gevraagd, ja, welke druivensoort is dit? Ja. Uh, welke kleur uh, is deze wijn die beschreven wordt? Mm -hmm. En de computer die kon dat met uh, hele hoge... Um, Mate van uh, correctheid, dus uh, accuracy, ja. uh, kon hij dat voorspellen. Dus, dus, dus daaruit blijkt dat eigenlijk de, uh, de reviews wel degelijk een informatie- in, ja, informatieve waarde hebben en, en, uit, en ook consistent zijn. Welke landen kwamen die uh, reviews? Uh, dit waren Amerikaanse wijnreviews ja. die we hebben gebruikt. Ja. En, en is dat ook nog elders gedaan met andere reviews? Nog niet. Nog niet. Dus nee. dat zou nog moeten... Ja. Om te kijken of we in Nederland Klopt. er op dezelfde manier over praten... Ja. als in de Verenigde Staten. Ja. Ja. En um, uh, je probeerde erachter te komen... of, of die weinig experts dus niet zomaar wat roepen. En uh, je hebt ook uh, um, een proef uh, opgezet... Met wijnexperts. Ja, Wat moesten zij doen? Ik heb uh, wijnexperts en koffieexperts en uh, leken, dus gewoon uh, ja, gemiddelde consumenten van wijn, zeg maar. Ja. Uh, heb ik uh, verschillende soorten wijn voorgezet: uh, vijf verschillende soorten, mm -hmm. uh, maar ook vijf verschillende soorten koffie. En uh, verschillende gewone algemene geuren. Dus dingen als uh, kaneel en uh, sinaasappel. Uh, en ook smaken. Dus zuur, zoe, zout en bitter. Ja. Uh, en al die dingen die moesten ze ruiken en proeven. En dan moesten ze beschrijven uh, wat ze dan ruiken en proeven. Mm -hmm. Ja, dat heb ik bij uh, wijnexperts dus gedaan. En bij koffieexperts en bij leken. Ja. Waar dan, heb je die wijnexperts en koffieexperts vandaan getrokken? Ja, eigenlijk uit heel Nederland. Dus uh, het, ja. Um, in het begin van het onderzoek uh, heb je daar moeite mee, want dan heb je nog niet echt uh, een ingang. Ja. Uh, het is toch een beetje een. Uh, uh, ja, een ja, hoe noem je dat, een, een klein wereldje, zeg maar, mm -hmm. op zich. Dus je, je vraagt aan mensen van, uh, goh, uh, wil je misschien meedoen? En sommige mensen reageren heel enthousiast. En uh, anderen die zijn heel druk. En ja, over het algemeen zijn deze wijnexperts gewoon heel erg druk. koffie ook. Um, maar op een gegeven moment dan, uh, ja, dan heb je ze enthousiast voor je onderzoek. En dan gaat het eigenlijk heel erg goed. Ja, ik neem aan dat ze ook vereerd zijn dat ze mee mogen doen als wijn- en koffie-experts. Uh, ja, ja, sommigen wel. Ja, dus, uh, maar anderen hebben, hebben het gewoon heel druk. En dan gaat het eigenlijk meer om uh, dat ze ja, er gewoon geen tijd voor hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk ook uh, een probleem. En dan de grote vraag: wat kwam eruit? Nou, Hoe wat ze? kwam eruit? Ja. Uh, wat ik heb gevonden is dat wijnexperts beter zijn in het beschrijven van de geur en smaak van wijn, mm -hmm. uh, maar niet van andere geuren. Dus niet van de geur en smaak van koffie. En ook niet van uh, uh, algemene geuren of uh, smaken. Oké, okay, dus ze hebben één trucje wat ze heel goed kunnen. Uh, uit dat onderzoek kwam dat ze inderdaad alleen maar wijn uh, beter beschrijven dan uh, koffie experts of leken. Ja, ja. oké. Okay. Uh, en gebruiken ze dan dezelfde woorden? Zijn ze daarin consistent? Ja, dus de, dat is eigenlijk de maat die ik gebruik om, uh, om te laten zien dat ze beter zijn. Mm -hmm. uh, is... Want je kunt natuurlijk wel kijken naar een één wijnbeschrijving. En die kan dan heel bloemrijk of poëtisch zijn. En dan kun je zeggen, ja, ik weet niet of dit een goede beschrijving is of niet. Maar als, uh, als je twintig experts hebt en die zeggen uh, allemaal een beetje hetzelfde. Mm -hmm. Dan kun je zeggen dat ze wel degelijk consistent zijn. Ja. Dus dat is een, een maat die voor dit soort onderzoek heel vaak uh, gebruikt wordt. En wat ik me dan afvraag, hè? hoeveel woorden hebben ze dan om dat te kunnen omschrijven? Hè? Als we komen van muf en we komen van vijf smaken ja. af, hoeveel woorden hebben zij? Uh, nou, ze gebruiken enorm veel woorden. Dus je kunt, uh, je kunt het zo gek niet bedenken of het is toe te passen op wijn. Dus je kunt denken inderdaad aan baddehari, aan, Badehari, aan, Badehari. Uh, aan uh, um, citroen, uh, allerlei fruitsoorten. Um, ja, er zijn veel uh, dingen als koffie en uh, um, kruiden, allerlei specerijen. Alles wat je in de keuken tegenkomt, dat, uh, dat kun je toepassen op wijn. Ze gebruiken ook heel veel metaforen. Dus... Uh, um, ze gebruiken ook kleurwoorden om geuren te beschrijven. Dus meer, bijvoorbeeld een, een wijn kan groen smaken. Groen. Groen, ja. Dus dat betekent dat hij een beetje ja, onrijp is. Of een, een beetje, uh, misschien nog wat zuurig, zeg maar. Mm -hmm. um, ja, dus ze gebruiken eigenlijk een heel breed scala aan allerlei verschillende woorden. Ja, dus het er blijkt uit jouw onderzoek ja. dat ze dat vrij consistent doen. Dat ze daar heel veel woorden voor hebben, maar dat er toch wel iets uitkomt. Klopt. We gaan het zo hebben over, over de koffie-experts en hoe zij het ervan afbrengen. Maar eerst gaan we luisteren naar wat muziek. I'm gonna give you till the morning comes. Till the morning comes. Till the morning comes. I'm only waiting till the morning comes. Good morning. met promovendus Ilja Kroijmans over zijn onderzoek... Uh, waarin hij keek naar hoe wij woorden geven aan geuren en smaken. En dan met name bij wijnkenners en koffiekenners. En we hebben de wijnkenners al besproken... maar nu zijn de koffiekenners aan de beurt. Um, en je hebt dus koffie-experts kopjes koffie gegeven... en gevraagd om ze geur en smaak te beschrijven. Um, wat, wat kwam daar zoal uit? Nou... Uh, dus ik vond dat wijnexperts beter zijn in het beschrijven van geuren en smaken van wijn, mm -hmm. uh, maar in tegenstelling tot wijnexperts zijn koffieexperts niet uh, consistenter in het beschrijven van uh, de geur en smaak van koffie. Dus dat was een beetje een, uh, ja, een verrassende bevinding eigenlijk. Ja, wij hebben uh, ook een koffieexpert opgezocht, uh, Gerben Engelkes uh, in Groningen, de eigenaar van koffiezaak Black Bloom, die in 2016 door Miss het tot de beste koffiezaak van Nederland werd uitgeroepen. En de vraag is hoe proeft hij koffie? Ruik je zoet, ruik je fris, ruik je aards? Ruik je, wat, wat, wat kan je waarnemen met je neus? Dat heb je nog niet eens geproefd. Dan komt uh, de smaak. En bij de smaak heb ik ook de aciditeit, de zuurgraad. Dus de zuur, is het een fris zuur, een prettig zuur? Of is het een naarzuur? Dus denk aan azijn of aan andere chemicaliën. Of is het een fris zuur zoals uh, citrus? Of een prettig zuur zoals sinaasappel of mandarijn of persik? Um, smaak ga je ook richting het body en uh, het, het, um, de balans. body gaat echt richting de, de donkere tonen. Denk aan suikers, denk aan chocolade, denk aan afdronk. Dus hoe gaat die door je mond heen en hoe gaat die, blijft die ook goed hangen. Um, en uh, balans, is de balans tussen het zuur en het bitter? Is één te overheersend of juist niet? Of is die goed gebalanceerd? En op die manier ga ik te werk met betrekking tot het proeven van koffie. Nou, dat klinkt als een echte koffie-expert. Ja, het is grappig dat hij uh, het heeft over donkere tonen. Ja. Ik had het net over groene geuren in wijn. Mm -hmm. En dit is natuurlijk ook een kleurbeschrijving voor ja. een geur eigenlijk. Dus donkere tonen. Ja en, ja, en dit is, komt een beetje overeen met jouw proefpersonen? Uh, ja, dus dit, dit, zijn, ja, dit is eigenlijk heel typisch uh, hoe een koffie-expert uh, ja, koffies beschrijft. Uh, en wat ik ook heb gevonden is dat koffie-experts wel uh, heel veel verschillende woorden gebruiken. Dus waar leken bijvoorbeeld alleen maar zeggen dat een koffie bitter is of zoet... Ja. Uh, geven koffie-experts ook heel veel beschrijving als citrus en geroosterd en uh, aciditeit inderdaad wat... Ja. Uh, uh, wat hij ook zegt. Hoeveel van die woorden overlappen met elkaar... die voor wijn en voor koffie gebruikt worden? Uh, ik denk best veel eigenlijk. Ja, dat heb ik niet precies onderzocht. Okay. Uh, maar ik denk dat er heel veel van het vocabulaire wat, wat wijn in feite gebruiken... of wat ze in ieder geval consistent gebruiken... Uh, ook toepasbaar is op, uh, op koffie uh, en vice versa. Ja. Ja. Uh, in jouw onderzoek deden uh, koffie-experts dus veel slechter... dan, uh, dan de wijn-experts. Ja. Um, en... Dat komt ook omdat zij niet consistent zijn. Dus, dus er zijn heel veel koffie-experts... en die hebben allemaal hun eigen omschrijvingen... en die maken er allemaal wat van. Ja, dus het is niet zo dat ze uh, slecht zijn in het beschrijven van koffie. Nee. Uh, alleen maar op die consistentie. Uh, als je daarnaar kijkt... dus als je kijkt naar verschillende koffie-experts... wat zij van dezelfde koffie zeggen... dan zie je dat ze allemaal verschillende dingen benoemen. Uh, en dat, is echt een, uh, dat staat in contrast met wijn-experts... Benoemen allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Dus als je aan uh, vijf koffie-experts vraagt om één koffie te benoemen... dan krijg je misschien wel vijf verschillende antwoorden. We hebben ook een, uh, een fragment waarin Gerben helemaal losgaat op een uh, smaak van koffie. Nou, als ik kijk naar een Kenia koffie, koffie uit Kenia, de variëteiten uit Kenia zijn vrij kenmerkend qua smaak. Denk aan bosbessen, blauwe bessen, die zijn heel fruitig. Denk aan zwarte bessen, frambozen, maar hebben ook een, vaak een, een, een, een beetje een suikerachtige smaak in de nadronk. Koffies uit Ethiopië zijn heel kenmerkend... voor hun persikfruitachtige smaak. Um, persikken, uh, thee en citrus. Um, in de balans zit meer... En, en met name ook in de nadronk... Uh, chocolade. Uh, koffies uit Brazilië zijn niet zo fruitig. Maar zijn meer uh, aards. Denk aan uh, noten. Gebrande noten. Gebrande karamel, rietsuiker. Donkere suiker. Pure chocolade. Uh, rozijnen af en toe. Dus heel fruitig. En koffies uit Colombia zijn heel floraal. Als een mooie bos met bloemen. Um, als je uh, een een uh, beetje groen en aards en gassig. Denk daar een beetje aan. Dat, dat gaat meestal richting Colombia. Nou, dat lijkt mij een hele wetenschappelijke benadering. Uh, koffie uit Colombia is dit. Koffie uit ja. Brazilië is dat. Nee dat is, dat is inderdaad ook precies wat ik uh, um, wel heb gevonden. Alleen uh, ja, wat koffie-experts doen... is dat ze niet heel precies zeg maar de verschillende smaken die ze ruiken afgaan. Mm -hmm. uh, maar dat ze allemaal verschillende dingen benoemen. En dat is uh, ja, precies wat ik ook... Uh, vindt en op de pagina je vormen hebt liggen. Maar ja, dat kan je op radio niet zien natuurlijk. Ja, precies. <laughs> um, hoe komt dat nou, dat die wijnkenners uh, allemaal hetzelfde zeggen en, en koffiekenners wat anders? Uh, drinken ze te weinig koffie? Or, waar ligt dat nee, aan? Nee, het ligt niet aan uh, de zintuigelijke ervaring. Uh, want ik weet zeker dat koffie-experts die mee hebben gedaan aan mijn onderzoek in ieder geval, uh, echt enorm veel bezig zijn met, uh, met proeven en ruiken en dat ze daar echt wel expert in zijn. Dus het zijn allebei echt experts, net als, uh, als wijn Experts. Um, maar wat, ik, uh, ja, wat we denken... Um, is dat wijnexperts heel veel hebben geoefend... met het praten over uh, wijn. Mm -hmm. Met andere experts ook. En met uh, consumenten. En uh, bijvoorbeeld tijdens een proeverij... die ze geven in, uh, uh, in, een, in een wijnwinkel bijvoorbeeld. Of aan tafel in een restaurant. Dat ze de, de geur en smaak van wijn beschrijven aan, uh, aan gasten. Yeah. Uh, en dat is iets... Uh, wat waarschijnlijk heel belangrijk is om, uh, uh, ja, om beter te worden in het uh, uh, consistent beschrijven van uh, geur en smaken. Precies, dus als je maar vaak genoeg met elkaar over die wijn praat, ja, dan krijg precies. je eensgezindheid over de smaak van een wijn. Ja, je, je stemt eigenlijk als het ware je vocabulaire af. Dus de oplossing voor koffie experts is om meer met elkaar te kletsen over ja, die koffie? Ja, gewoon elke gelegenheid aangrijpen om met, uh, met mensen in gesprek te gaan over uh, de geur en smaak van koffie. En dat zou ik ook eigenlijk aanraden aan iedereen. Uh, dus ook uh, gewoon consumenten die, uh, die wijn drinken of andere geuren en smaken um, ja, ervaren, praat erover. Ja, en die koffiekennis zouden misschien dus ook in de leer kunnen bij de wijnkenners? Um, ja, en ik denk dat, dat er is natuurlijk ook heel veel uitwisseling tussen koffiekennis en wijnkennis. Uh, wat, ik, wat ik ook al merkte is dat veel wijnkennis en koffiekennis elkaar ook al kennen uh, toen ik het onderzoek deed. Dus er is ook al heel veel uitwisseling. Ik kan me voorstellen dat deze bevindingen komen naar buiten. En eigenlijk zeg je, wijnkennis zijn consistenter. En die koffiekennis die zeggen maar wat, om het even oninbiedig te zeggen. Dat ja. ze niet blij waren met jouw conclusies. Nou, kijk, de, de waarheid is natuurlijk veel genuanceerder dan uh, wat, je, ja, wat de one-liner is eigenlijk. Ja. Dus dat koffiekennis uh, slecht zijn en wijnkenners goed. Het is niet zo dat, dat koffie-experts uh, koffie niet kunnen beschrijven. Het is alleen zo dat ze niet consistent zijn. En dat is uh, mijn belangrijkste uh, ja, afhankelijke variabele. Zoals we dat uh, in de wetenschap zeggen. Ja. Ja. Nu ben jij zelf ook een uh, groot fan van uh, bier brouwen En uh, koffieproeven ja, en ja. wijn. Uh, vind je dat je daar zelf een beetje goed in bent? Uh, ik grijp in ieder geval elke gelegenheid aan om uh, ermee te oefenen. Oké, okay. dus jij praat ik, heel veel over die uh, smaken. Ik, ik probeer altijd wel uh, te beschrijven wat ik, uh, wat ik proef. En uh, als ik een, uh, een bier drink uh, wat ik mooi vind... of een wijn of een, uh, of een whisky of een koffie of een thee... dan uh, probeer ik altijd wel uh, ja, onder woorden te brengen... wat ik nou precies proef en dat uh, uh, ook aan anderen over te brengen. En je noemt al bier en thee. Uh, ja. Ik vraag me af, uh, hoe goed zijn zij in het beschrijven van al die smaken? Ja, dat heb ik niet onderzocht. Maar dat uh, kan natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk wel een, een, een interessante volgende bevinding. Kijk, de, de beer, uh, craft beer uh, industrie uh, is in Nederland heel erg in, in opkomst. Er zijn ondertussen uh, meer dan 350 brouwerijen in Nederland. Terwijl er uh, misschien uh, 20 jaar geleden uh, 150 waren. Of uh, de cijfers weet ik niet precies. Ja. Yeah. Um, ja, dat betekent dat, dat bier ook een steeds belangrijkere plek inneemt in, uh, in Nederland. Zoals het historisch gezien ook al uh, heel lang heeft gedaan. Uh, en dat zou kunnen betekenen dat ja, uh, het vocabulaire voor bier ook zich ontwikkelt. Dus dan moeten ze in de leer bij de wijnkenners. Ja, misschien wel. Ja. Ja. En ik denk dat er ook veel bier... Ja, er zijn nu tegenwoordig ook biersommiers. En uh, uh, restaurants zoals de Libreien uh, in Zwolle... heeft ook een bierkaart nu. Ja. Dus dat is echt uh, wel heel interessant om, uh, om nu mee te maken eigenlijk. Dus ik denk misschien over twintig jaar of over tien jaar... of misschien over vijf jaar al... Uh, dat het onderzoek herhaald zou kunnen worden met, uh, um, ja, met bier. Met Bierexperts, wie weet. Lijkt of een mooie, mooie uitdaging voor de bierkenners in Nederland. Ja. Um, in je onderzoek heb je ook gekeken naar de uh, rol van ons geheugen bij geuren. Uh, hoe goed zijn wij in staat om, om onze geur te herinneren? En dan met name die wijnkenners, ja. uh, als ze dat onder woorden brengen. Wat ik heb onderzocht is of uh, uh, wijnkenners weer beter zijn in het onthouden van uh, geuren, maar ook in het onthouden van de geur van wijn. Ja. Uh, dus dat heb ik weer vergeleken. En ook weer vergeleken met, uh, met leken. En wat ik zag is dat uh, leken en, en wijn-experts over het algemeen veel beter zijn in het onthouden van gewone geuren. Uh, maar daarin verschillen ze niet. En uh, wat ik ook heb gevonden is dat wijn-experts beter zijn in het onthouden van wijn. En dat uh, leken daar... Uh, ja niet heel goed in zijn, ja. laat ik het zo zeggen. Dat was een goedkoper experiment, want je hoeft dus niet geen wijn te geven, maar alleen, alleen te vragen. Ja. Om, uh... ja, je moet natuurlijk wel de wijn na elke proefpersoon ook vervangen. Ja. Dus uh, wat dat betreft is het niet, uh, niet goedkoper geweest. Maar, ja. En hoe dus werkt het, dat, dat onthouden van die geuren? Um, ja, dat is moeilijk. Uh, het lijkt erop dat je um, ja, bepaalde kenmerken in de geur uh, eruit pikt en die uh, onthoudt. Dus ik heb ook onderzocht of taal een uh, rol speelt bij het onthouden van uh, de geuren en met name bij wijn-experts. Ja, als je paddahari, dat uh, onthoud je wel. Toch? Ja, precies. Dus als je een bepaalde wijn uh, heel specifiek omschrijft, bijvoorbeeld met, uh, met badahari of uh, met uh, fris uh, zuur citrus, dan uh, zou het kunnen dat je die wijn, als je hem nog een keer ruikt en je herkent hem en je, je kunt het label eropnieuw op plaatsen. Uh, dat je dan aan de hand van de, het label, zeg maar weer uh, ja, hem, hem goed herkent. Ja. Uh, dus ik dacht, nou, wijnexperts zijn heel goed in het beschrijven van wijn. Uh, zijn ze dan ook goed in het onthouden van wijn? Uh, en heeft taal dus wat te maken met dat geheugen voor wijn? Dus dat heb ik uh, onderzocht in, uh, in een van de hoofdstukken van mijn proefschrift. Ja. Uh, en ik vond dat taal eigenlijk niks te maken heeft met het geheugen voor wijn. wijnexperts. Hoe kan je dat testen? Uh, nou, ik heb uh, eigenlijk. Uh, dus dat ik, ik heb een klassiek geheugen. Um, experiment uitgevoerd, waarbij je uh, proefpersonen eerst een aantal ja, wijnen in dit geval laat ruiken. Die moeten ze goed onthouden. Vervolgens heb ik uh, ze dubbel zoveel wijnen laten ruiken. En dan moesten ze zeggen welke wijn ze eerder hadden geroken en welke nieuw is. Dus dan krijg je een soort herkenningsexperiment. Ja. Um, ja en aan de hand van hoeveel wijnen ze correct hebben uh, herkend, kun je berekenen hoe, uh, hoe goed het geheugen is voor wijn. Ja. Um, als je ze die wijnen laat onthouden, dus in de eerste stap van het experiment... dan kun je een extra taak laten doen waarbij de proefpersoon als het ware afleidt van het gebruiken van taal. Uh, en concreet komt het erop neer dat ze tijdens het ruiken van de, van de wijnen uh, moesten ze een uh, bepaalde cijferreeks... Uh, telkens voor zichzelf herhalen, zodat ze uh, ja, niet meer aan taal konden denken. Ze werden als het ware een beetje afgeleid van het gebruiken van taal. Ja, dus het ging om die geur. Ze moesten iets ja. met getallen doen, zodat Precies. geen associaties met uh, opwaaien ja, de opwaaiende dus zomerjukken kwamen. Ja, nu de, de geurwaarneming, als het ware. Ja, dat hebben we natuurlijk wel uh, vergeleken, want je bent ook met iets anders bezig. Dus dat hebben we vergeleken met een, uh, eenzelfde soort. Conditie, eenzelfde soort experiment waarbij ze een visueel patroon uh, moesten onderhouden. Dus dat zou je kunnen doen uh, en dan zou je daarnaast ook nog taal kunnen gebruiken. Dus de vondst is dat het niet met taal te maken heeft, maar ja. we weten eigenlijk nog niet hoe het dan wel werkt? Nee, nee dat, uh, dat weten we eigenlijk nog niet. Nee. Volgend onderzoek. Ja. Ja. Krijg je vaak de vraag: uh, wat moeten we hier nou mee met dit onderzoek? Um... Ja, wel regelmatig. Kijk, het is natuurlijk fundamenteel onderzoek. Ja. Dus het gaat er vooral om, uh, om uit te vinden. wat willen we, ja, hoe, hoe werken onze hersenen nou? En hoe werkt onze uh, ons, ons denken? Hoe werkt de mens eigenlijk? Ja. Uh, dat, is, uh, dat is fundamenteel onderzoek. Maar het, um, uh, het onderzoek met geheugen bijvoorbeeld. Uh, als je weet hoe mensen geuren onthouden. of specifiek als je weet hoe mensen wijnen onthouden. dan kun je dat ook toepassen in, uh, uh, als je trainingen geeft. Voor wijnexperts experts bijvoorbeeld. Um, dus op die manier kun je alsnog wel uh, toepassingen verzinnen. Ja. Aanstaande donderdag verdedig je je proefschrift. Ben je er klaar voor? Um, ik kan niet zeggen dat ik er echt klaar voor ben. Ik denk niet dat er iemand ooit echt klaar voor is. Maar ik heb er wel zin in. En het is, uh, het is natuurlijk spannend. Dankjewel, Ilya Kroijmans. En veel succes.